12 uur. Jeroen van Kamp met het CNW-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep in de zaak tegen Bart van U, de man die Els Borst en zijn zus om het leven bracht. Volgens OM moest hij naast TBS ook een gevangenisstraf krijgen. Justitie denkt dat Van U wel degelijk gedeeltelijk toerekeningsvatbaar was. De rechter legde Van U vorige week TBS op en oordeelde dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. De moord op Els Borst en zijn zus Lois pleegde niet volgens de rechter in een plotselinge opwelling. De Openbaar Ministerie zegt dat niet uitgesloten kan worden dat Bart van U ook reëert motieven had voor het plegen van beide moorden. Het OM had eerder acht jaar cel en TBS tegen hem geëist. Het dodertal van de aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgelopen naar 28. Bij de aanslag in de zwaar beveiligde groene zone van de stad raakten meer dan 300 mensen gewond. Een groot aantal gebouwen is beschadigd. Onder de slachtoffers zijn burgers en leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Verschillende media schrijven dat, het een, dat een autobom de oorzaak was van de explosie. Het gebied rondom het hoofdkwartier is afgezet door honderden militairen. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Bierbrouwer goals is verkocht aan het Japanse bedrijf Asahi. De huidige eigenaar doet gols in de verkoop omdat het gaat fuseren met een andere grote brouwer. Daar moesten er een paar merken verkocht worden. De Japanners verkopen naast Grols ook de biermerken Peroni en Meantime. In totaal voor 2,6 miljard euro. Gools was bijna 400 jaar zelfstandig en werd in 2008 verkocht aan de Zuid-Afrikaanse Sap Miller. Die het dus nu weer doorverkoopt. Het boekenweekgeschenk 2017 wordt geschreven door Herman Koch, de schrijver van de succesromannen Diné. Koch schrijft al meer dan 25 jaar romans en korte verhalen. Bij het grote publiek brak hij door met de televisieserie Jiske en de kantoorkomedie Debiteuren Crediteuren. Dit jaar was het boek Broer van Esther Gerritsen het boekenweekgeschenk. Het weer plaatselijk bewolkt, maar vanuit het noorden klaart het op. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt tussen de 11 en de 14 graden. Dit was die FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files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 Goedemorgen luisteraars op deze zonovergoten Dinsdag de 19e april. Het is herenjaar 2016. Waarbij ik u een smakelijke lunch toewens. Normaaliter, mijn collega Ruud Jansen, die is verhinderd. Maar ik heb wel eventjes zijn vriendinnetje geleend om mij bij te staan vanmiddag. Ze is hier ook Angela. En uh, ze gaat u straks voorzien van uh, een heerlijk recept... Ze gaat ons vertellen wat er in die bioscoop te beleven valt, te zien valt... en eh, natuurlijk ook lekkere muziek zo. Rond de klok van eh, half 1 en half 2 het regionaal nieuws het weer... en natuurlijk eh, rond de klok van 3 à 4 over 1... dan gaan we weer lachen met een stukje cabaret... Dat alles de format van ZFM LUNST. Ook op dinsdag de 19e april.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 Als toen ik het origineel nog had, het gouden het goud maar klein. Dit wat ik heb het pas gekocht, het was de tweede hans. Je, je blijft geen gouden koos, ook al had je wel de kans. Want dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al pas gesmaakt kan geen kwaad maar een houten hart was dit van de Puma's. Een houten hart, nou zeker het hart van Gert Timmerman dan. Wie weet... Puma's, heerlijk hoor. Uh, muziek is sowieso lekker. Al komt het ook uit een hele oude. Worn-down piano. En dit is de Mark en Clark Band. Eet u smakelijk allemaal. Each Tuesday morning made our standing line The auction would open promptly at nine The gavel came down on the auctioneer's block And the bidding began On a grandfather's plan <laughs> Next up, a in the rear of the room A piano worn down a bit out of tune Who's we'll start the bids. So just put it aside Shouts filled the room And the action went on And the cries of the crowd were stopped by a song Everyone turned to the rear of the room To that warned-out piano A bit out of tune Oh, that day's long ago When the crowds came around To hear the piano Ring out the sound But the crowds have all gone And the symphony's through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 So then I'll leave one by one. The auction is over and left in London. that room is now on, I'll be allowed. Still a bit out of time. Oh the day on the go and the crowds came around Three Lappiano sound But the crowds are all gone and the symphony's through And the piano cries out ons Luister naar ZFM Zandvoort, dit is Zandvoort Lundsen. Dit was de worn Out, Piano van de Mark en Clark Band, een ware symfonie. Stormen we tijdens uw lunch de huiskamer binnen... of waar u zich ook maar bevindt met uw kettleblaster op het strand... of op een heerlijk terrasje of elders in, het, in de schone stad Zandvoort... of misschien wel in de omgeving of misschien wel in Amerika. Want overal kunt u meeluisteren dankzij het internet tegenwoordig. En dat doet u dan op www.zfm-live.nl ja, straks rond de klok van half één... gaat Angela ons bijpraten over het regionale nieuws. We krijgen het weerbericht. Ze komt ook in de loop van de uitzending nog met een heerlijk recept. En ook de bioscoopagenda komt voorbij voor, wat, uh, voor het circus hier in Zandvoort. Waar natuurlijk weer een aantal films uh, zijn te bewonderen. En Angela gaat ons straks vertellen welke de belangrijkste daarvan zijn. En de, de moeite waard om naartoe te gaan, om het zo maar eens te stellen. Uh, Zizi Top, die kent u ook nog wel, hè? Het is al een hele tijd geleden dat ze populair waren... En toen zongen ze, geef me al je liefde. Ik snap Jansen bent in de Haltestraat in Zandvoort. Luisteraars bij Laurel en Hardy, ter hoogte daarvan. Eh, buiten, als het allemaal meeziet met het weer. Nou, ik denk het wel, want eh, de weergoden zijn ons gewoon. Wat dat betreft, goed gezind, daar gaan we gewoon van uit. Eh, en nu wordt het Zizi Top. Misschien gaan we die ook wel doen, want eh, ik geloof dat Rutum wil instuderen. Nou, als dat allemaal nog lukt voor die tijd met de repetities, dan gaat dat helemaal goed komen. Kunnen we rocken met Zizi Tap? Ja, wij zijn natuurlijk, als het Jansen bent, al jaren eh, tijdbandieten. Time Bandits en uh, we zijn gespecialiseerd in u. Oftewel, we proberen u het uh, muzikaal naar uw zin te maken. I'm ben Specialized With You. Over een minuutje of drie luisteraars is het zover. Dan gaan we luisteren naar het regionale Niels met Angela Jansen. <middels> Voor die tijd storten wij ons nog even in de armen van Marie. Dat doen we met Sutherland Brothers in Comfort. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Goedemorgen, middag inmiddels luisterhuis. Een buschauffeur is zaterdagmiddag op de Europaweg in Haarlem... ernstig bedreigd en mishandeld door een 24-jarige Haarlemmer. De Haarlemmer stapte rond 4 uur de bus in zonder te betalen... Daarop ontstond de woordenwisseling en de chauffeur kreeg een vuistslag in zijn gezicht. Zijn bril werd hierbij vernield. Dezelfde middag is de Haarlemmer aangehouden en ingesloten. Een motorrijder is zondag aan het begin van de avond gewond geraakt bij een ongeval op het Rotterpolderplein bij Haarlemmer Het slachtoffer kwam met de motor in botsing met een auto. Na de eerste zorg is hij naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. Het is nog onduidelijk hoe het geval, ongeval heeft kunnen gebeuren. Wederom heeft de gemeente aan bewoners en ondernemers een, geeft de gemeente aan bewoners en ondernemers een kans... om vergunningsvrij en zonder leesjast en precariokosten allerlei evenementen te organiseren. Dat gaat gebeuren in het weekend van vrijdag 17 juni... tot en met zondag 19 juni. Het weekend met de langste dagen van het jaar... De winkels mogen het hele weekend zo lang open blijven als ze willen. En ook de horecabedrijven die meedoen zijn niet gebonden aan sluitingstijden. Voortbordurend op het succes van vorig jaar is het de bedoeling om gedurende het seizoen deze pop-up evenementen te laten plaatsvinden. Voor dit jaar staan in ieder geval nog een waterverstijn en een kofferparkmarkt op het programma. Hoewel de regels vrijgelaten worden, moet er wel rekening worden gehouden met veiligheid, milieu en de volksgezondheid. Maar dat spreekt voor zich. Bij een verkeersongeval op de Rijksstraatweg in Haarlem is maandag en gisteravond een vrouw op een scooter gewond geraakt. De vrouw werd aangereden door een auto die de Borkistraat wilde inrijden. Het Slachtoffer is met onbekend les naar het ziekenhuis vervoerd. En de exacte toedracht wordt nog onderzocht. Tot zover uh, de nieuwsberichten. Gaan we door met het weer. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust-weerbericht luidt als volgt. Ja, en het weer van vandaag wordt aangeboden door Rico Schreuder. Vandaag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. Het blijft droog en bij een matige en aan zee... vrij krachtige noordwestwind. stijgt de temperatuur naar 10 graden aan zee... en naar 12 graden elders in de regio. Vanavond en komende nacht is het vrij helder... en bij een afnemende noordenwind draait, daalt de temperatuur weer flink naar een graad of drie. Aan de grond kan het zelfs licht vriezen. Dus als je jonge plantjes buiten heeft staan, even binnenzetten... Morgen schijnt de zon flink en is het droog. En de wind is matig uit het noorden tot noordoosten. En de temperatuur stijgt dan naar een graad of 13. Dat was het. De girls. van I'm Shania Twain. Ik feeling Ik Ik laat. Angela, heb je ooit wel eens gehoord van de Beatles? <laughs> Volgens mij heb je er nog nooit van gehoord, hè, de Beatles. Toch? Nee, joh. Nee, joh. <laughs> het is al veel beetje. Ja. Leg uit. <laughs> uh, Chinaya 2, hoe kwam je erop? Want, uh, ben je er altijd al fan van geweest? Of vind je het gewoon lekker een zangeres? Uh, ik vind uh... het een hele goede zangeres. Ja. En uh, ik vind... Uh, ja, ze heeft uh, maar een paar albums gemaakt. En... Uh, die ik van haar ken. Ik vind, ik vind het gewoon hartstikke goed. En ik vind dit gewoon een heel lekker nummer. Ja. Het swingt, het rockt, het, uh, het doet eigenlijk alles. Ja. Zo is dat. Weet je wat ik ook een lekker nummer vind? Nou. De volgende van Queen, Under Pressure. Oh. Hij is samen met Bowie, hè? David Bowie. Ja, ja, ja, ja. In de tijd dat hij nog ademhaalde. Uh, nou, toen ademden ze beide nog. Ja, zo is dat altijd. Oh ja, Freddy is ook dood natuurlijk. Ja. Uh, al heel lang hoor, ja, dat komt heel... mij weer terug. Ja, waar, waar, waar, waar, waar. 대체 대체 But it don't work Keep coming up in love But it's a slash and talk Elke keer applaus, danzelen, hè? Hoe vind je dat? Nou, geweldig. Goed, hè? Dit is trouwens uh, de live-versie. Hier zit Bowie niet bij. Oh, er zit Bowie niet nee. bij. Nee. Oh, nee. Nou, dan. Uh, ja, dan uh, mea mea culpa, luisteraars. Ja. Vergeef mij, alstublieft. Oh, uh, nou, nou, ik krijg even goed nog applaus, hoor je wel. <laughs> maar ik moet eventjes wat stopzetten hier, Angela, want anders gaan er dingen fout. En ja. uh, dat is niet de bedoeling, natuurlijk. Want jij krijgt nou de tune voor de bioscoop-agenda. Ah. Als het goed gaat, hoor als het goed gaat. Het gaat nog niet goed, maar, maar ik, ik heb mezelf verbetering beloofd. En over het algemeen, als ik mezelf verbetering beloof, dan gaat het wel goed. Let op. <lacht> ja, ik heb mijn snaartrommeltje meegenomen. Ja, ik heb mijn trommeltje meegenomen. <lacht> Go your gang. <laughs> Mooi. Oftewel, ga je gang. Ja, dat had ik begrepen, Sharon. <laughs> uh, vandaag de met Oscars bekroonde film The Revenant. Met in de hoofdrol Leonardo DiCaprio. En deze begint vanavond om acht uur. Morgenmiddag dan Elvin en de Chipmunks Road Trip. Een hele leuke film voor het hele gezin. En deze begint om half twee. Uh, dan om half vier Zootropolis 3D in het Nederlands. Ook weer zo'n gezellige familiefilm. Dan uh, morgenavond een film van uh, filmclub Simon van Kolom. En in dit geval is dat heel Caesar met onder andere Josh Brolin en George Clooney. Voor de dames, uh, liefhebbers van deze acteur. Ja, ja, ja, ja. <laughs> en uh, deze film begint zoals gebruikelijk om half acht. Ga dan... maar een Expresso doen. <laughs> <laughs> voor de film begint. Hè? Ja, zoiets. Ja. <laughs> uh, dan overmorgen. London has fallen. Opvolger van het succesvolle Olympus has fallen. Is een bloedstollend actiespectakel met onder andere Morgan Freeman. En deze begint om half tien. En dan uh, miss you already, een ontroerende comedy over pure vriendschap, vertrouwen en liefde. En deze begint om zeven uur. En voor het volledige filmprogramma kunt u kijken op de website van Cinema Circus Zandvoort. NL.nl, NL. ja, mag. <laughs> maar Angela, ga, je, oh, ja. ga jij zelf wel eens naar de film eigenlijk? Ga je nu je regelmatig uh, naar de film? Of zeg... uh, nee, eigenlijk niet. We wachten altijd tot die uh, beschikbaar is in, ons, uh, ja, in de onze de filmbox. Oh, in je filmbox? <laughs> oh, dat is ook dat is, dat is heel wat anders natuurlijk. Nee, maar op het grote scherm is het toch ook wel eens leuk om te aanschouwen? Uh, nou, we hebben best wel een groot beeldscherm, dus... <laughs> Oké, okay, hmm. dan ga je een paal Voor zitten en dan dromen je dat je in de bioscoop zit. Ah, wel ja. ja helemaal goed. Hé, hey, kom jij wel eens in de Muiden, Of zeg je van nou, dan ben ik eigenlijk heel weinig. Uh, nou, heel enkel. Als, uh, als er wat te doen is in het Witte Theater... dan voor de rest kom ik niet. Oh, nou, dan neem ik jou nou eens lekker gezellig mee naar Muiden. Gaan we samen naar de pier. Oh. En dan gaan we, en turen we over het water, over de zee. Volgens mij is hij wel aardig rustig. Nu staat niet zoveel wind. Nou, en dan uh, gaan we genieten van auto's die dood is... Met Dog ah. of the Bay What you say all guys Sittin in the morning sun I'll be sitting in the evening come watching the ships roll in and then I'll watch them roll away again. Yeah.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 ja net de bus weer naar buiten dus we kunnen er naar afluiten ja <tie> Weet jij, ken jij Ruud Janssen, Angela? Zeg, zeg je die naam iets? Is het, is het, zeg je nou... Ja, ik het vaag, vaag, vaag, vaag, vaag het, ja. Weet je nou wat Ruud tegen Angela zei uh, toen hij haar voor het eerst tegenkwam? I got to get you into my life. <laughs> In my life, in my life. Got to get you. Natuurlijk een beatle nummer, maar deze keer de versie van Earth, Wind and Fire. Geweldige groep. Zwingt altijd. Mooie blazersectie erbij. Tot de kutje, in my life, in my life. Tot de kutje, in my life, in my life. Ja, ik vind het, de versie van de Beatles ook geweldig. Uh, speel ik graag. Althans, uh, speel ik graag. Maar ik, ik, ik heb de eer om het te mogen begeleiden. <laughs> Ruud zingt hem natuurlijk. En, uh, maar dit vind ik ook wel een hele lekkere versie hoor. Van Earth, Midnight, Fire. Ik ben sowieso... Een grote fan van die groep, ja. Uh, wat was ik ook weer van plan te gaan draaien? Nou, oh ja, we, gaan even op de, we stappen even op de trein. Kijken of de NS nog een beetje knap werkt. En dat gaan we dan doen met Kledis uh, Night en de Pips. Want Kledis, die ziet weer zo'n Pips. Is de pest. Het is mooi weer. Kledis, je moet eens met je, met je gezicht in de zon gaan leggen. Uh, neem dan eerst maar de Midnight Train to Georgia. Dat lijkt me een goed plan. Ouderwetse soul... Zoals je ook gewend bent te horen van Willem Bruis. Ja. He left behind Not so long ago He's leaving Leaving On oh, that midnight train To Georgia all, the train mm -hmm. Yeah Said he's going to live in his word Gladys Night en de uh, Pips. Nemen wij uh, afscheid, Angela en ik... van u, uh, wat betreft het eerste uur van ZFM... luncht zo dadelijk een stukje carrière... natuurlijk uh, na de klok van één uur. Uh, half twee komt er weer nieuws voorbij. Het weer komt nog weer een keer voorbij. En voor de mensen die trek terecht hebben... die nog niet geluncht hebben... er komt ook nog een lekker recept. Nou, is meer misschien voor vanavond. Ik weet niet wat Angela voor ons die petto heeft... maar in ieder geval... Uh, Blijf luisteren naar ZFM antwoord. Wij zijn er, luisteraars, weer over een minuutje of... Uh, nou, weg vijf. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.